Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De VS heeft een schadevergoeding betaald aan families van slachtoffers... die twee weken geleden in Afghanistan door een Amerikaanse militair zijn neergeschoten. Voor dode slachtoffers zou zo'n 50.000 dollar zijn betaald. Voor gewonden ongeveer 10.000. Dat melden Afghaanse functionarissen en familieleden van slachtoffers... aan verschillende persbureaus. De Amerikaanse militair Robert Bills schoot in totaal 17 mensen dood. en zou een zenuwinzinking hebben gekregen. VNO-NCW-voorzitter Wientjes wil dat het kabinet en gedoogpartner PVV in de katsehuisonderhandelingen niet alleen besluiten te bezuinigen, maar ook hervormen. Hij zei in het tv-programma Buitenhof dat het 1 voor 12 is. Wientjes wil aanpassingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de zorg. Hervormingen zijn volgens Wientjes hard nodig, wil Nederland zijn triple E-status kunnen behouden. Hij riep oppositiepartijen op de komende tijd geen politiek te bedrijven. Als de oppositiepartijen bijvoorbeeld al dwars liggen... zou dat kunnen leiden tot een politieke impasse en nieuwe verkiezingen. En daar zit Nederland volgens Windjes nu helemaal niet op te wachten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk zegt dat de broer van Mohamed Merah... medeplichtig is aan de moorden in Toulouse en Montauban. Merah schoot daar in totaal zeven mensen dood. De 29-jarige Abdelkader wordt verdacht van het stelen van de scooter... die zijn broer heeft gebruikt en het voorbereiden van terreurdaden. Hij is vandaag voorgeleid aan een rechter en blijft voorlopig vastzitten. Eerder werden de moeder en de vriendin van Abdelkader aangehouden... maar zij zijn inmiddels weer vrij. AZ blijft koploper in de eredivisie. De Alkmaarders wonnen thuis met de 1-0 van RKC... door het doelpunt van Goedmondson. AZ heeft nu vier punten meer dan nummer twee Ajax... maar de Amsterdammers die hebben nog een wedstrijd te spelen. Om half vijf begint namelijk in de arena de topper tussen Ajax en PSV. Het weer zonnig en een graad of 16. Ook de komende dagen blijft het droog en zonnig voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files door werkzaamheden. Ze staat er op de A4 richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwarendorp 6 kilometer. En op de A12, Den Haag, in de richting Utrecht. Daar staat tussen Zevenhuizen en het Gouw-Aquaduct, 4 kilometer. Kun je nog verder gaan dan service aan huis? Vroegen wij ons af bij K-Glas. Het antwoord is ja, service op het werk.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 Papa, papa, dai, dai, dai, dai. Dit is NOS, langs de lijn nummer 10.000. Vandaag live van het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Met Trant Peperstraten en Tom van Tek. En uh, live tune of niet, het blijft natuurlijk altijd spannend als je in je auto zit. Waar we gaan beginnen, dus we houden hier nog even in spanning. Waar, oh waar gaan wij openen? We gaan openen bij de Graafschap tegen Feyenoord, Richard van der Made. Ik heb helaas niet zoveel te vertellen, Tom. Oh. Het is teleurstellend na ruim een half uur hier op de Vijverberg in Doetinchem. De Graafschap verdedigt, kan ook niet zoveel meer. Feyenoord moet het doen hier vanmiddag. Maar de ploeg heeft ook veel moeite om het spel te maken en krijgt nauwelijks kansen. Deghalve nog geen doelpunt erbij bij Herakles tegen FC Utrecht. Frank Wielaert. Nee, 35 minuten onderweg. Het had wel weer gekund. Looms dwars door het midden is gewend natuurlijk vanaf links die paas steeds te geven. Nu was hij ineens de voorste aanvaller van Herakles. En dacht, oh help wat nu. En dan kwam Everton hem helpen. Maar dat zag hij dan weer net te laat. Om Herakles de tweede goal van de middag te gunnen tegen FC Utrecht. En dus daarop nog altijd 1-0 voor de ploeg uit Almenlo. Gent Wevelgem met een paar mannen vooruit. Maar de koers moet nog beginnen Rio. Maar de koers is toch al een beetje begonnen, Tom, nu. Want we hebben negen uitgepeigerde vluchters. Die worden straks ingelopen. Voorsprong op het eerste achtervolgende peloton. 4 minuten en 42 seconden. Voorsprong op het tweede peloton. 5 minuten en 21 seconden. Dat is een serieus gat erachteraan. Daar rijdt de ploeg van Française De Geux, op kop. Die hebben Houtarovic. Die zit er dus niet bij in de eerste groep. En ook Philippe Gilbert. De Belgische kampioen zit daar achteraan. Maar Gilbert heeft voorlopig zijn seizoen niet. Hij rijdt een heel, heel, heel, heel zwak seizoen. Slechte milan san -Rex. We zien hem niet van voren. En nu zit hij ook alweer in de tweede waaier. Hij heeft de slag gemist. Het verschil dus, 5 minuten en 18. Dat betekent dat er iets van 45 seconden verschil zit tussen het eerste peloton en het tweede peloton. In het eerste peloton ook nog wat Nederlanders. Mannen van Rabobank, Boom, Tjallingi, Velers. We hebben Bertjan Lindeman gezien van vakantie En ik ben benieuwd of liebe Westra daar ook bij zit. Dat zullen we straks gaan zien. Maar de strijd is in elk geval ontbrand met nog zo'n kilometertje of 70 te rijden. Amsterdam, Rotterdam, het hockey, het stond 1-1, Geert de Goot. Ja, maar het kan verkeren hoor, vijf minuten geleden. Strafbal voor Rotterdam. Roderick Weustoff is de man die dat moet doen, hoog. Heel hoog ging de bal over het doel van Klaas Vering. Dan blijft het gewoon 1-1. En toen raakte Rotterdam ineens achterin ook de weg kwijt. Kwam een strafcorner Takema op de lat keiharde strafcorner opnieuw van Take Takema. De teruggesprongen bal was voor Teun Rohof. Hij scoorde wel voor Amsterdam. En zo zijn we nu precies halverwege de eerste helft. 17,5 minuut gespeeld. Op de stand gekomen van 2 voor Rotterdam. Sorry, 2 voor Amsterdam natuurlijk moet ik zeggen en 1 voor Rotterdam. Hé, Italiaans en in 1994 hij naar het Nederlands en ongekend wat een succes sindsdien Marco Borsato en dromen zijn bedrog. We gaan weer even naar Geert de Groot, een doelpuntje halen bij Amsterdam-Rotterdam. Jazeker, want het is hier nog niet voorbij hoor. 13 minuten voor de rust. Het is 2-2 geworden. Simon Childs, de man ook die het eerste doelpunt voor Rotterdam scoorde. Schoot de bal na een fout van Buissant in het doel. Uit een lastige hoek, dat wel. Maar Vering werd verrast door de inzet. Het is 2-2 in een wedstrijd waarin Rotterdam, ik moet zeggen, volwassen oogt. Het Amsterdam goed partij biedt. Uitstekend partij biedt Amsterdam is natuurlijk de favoriet voor dit duel. Rotterdam, een nieuwkomer in de top van de hoofdklasse. Maar ze doen het uitstekend, de Rotterdamse ploeg. En je vraagt je af hoe het. Het mogelijk is dat Robert van der Horst, de International en Roderick Weushof volgend jaar allebei naar een andere club gaan. Van der Horst naar Oranje-Zwart en Weussof naar Kampong. Het zal wel een kwestie van geld zijn in Rotterdam. Want ook daar raakt natuurlijk de kas leeg. Maar voorlopig is dit dus het jaar waarin Rotterdam moet gaan proberen... echt aan te tonen dat het een topclub is. Dat het bij de top hoort en kampioen van Nederland kan gaan worden. Althans, serieus gaat meestrijden. Dat doen ze hier in het Wageningen Stadion. Uitstekend. Het is hier 12,5 minuut voor de rust. 2-2. De tweede omloop van de 500 meter is bezig in Heerveen. Sebastian Timmerman. En het seizoen zit erop voor Laurine van Riesens. Zij heeft gereden en deed het met 38,55 in deze tweede omloop. In ieder geval een stuk beter dan de 38,89 die zij noteerde in de eerste omloop. Toen was de volle ronde niet goed. Maar 38,55 is een tijd waar de echte grote 500 meter toppers niet echt van schrikken. De toppers zoals Sangwa Lee en Thijsje Unema Die het strakjes in de laatste rit gaan uitmaken. Die in de laatste rit gaan rijden. De nummers 1 en 2 van de eerste omloop tegen elkaar. Het onderlinge verschil dan 13 honderdste van een seconde... in het voordeel van de Koreaanse van Sangwali. Maar Unema kan dus een medaille op zijn minst gaan halen. En mag ook wel dromen van een titel. De Richardson en Christine Nesbitt rijden in de rit daarvoor... en zitten ook allebei nog op het vinkertouw. En misschien dat Margot Boer ook nog wel mag dromen van een podiumplaats. Want het verschil tussen Margot Boer en de derde plaats... de bronzenplaats is ook twee tiende van een seconde. Dus als de dames nog fouten gaan maken... Zou Boer nog kunnen opschuiven. Boer rijdt dadelijk in de negende rit tegen Jingyu. Voorlaatste rit dus Richardson, Nesbit En in de laatste rit Unama Sangwali. Het voetbal gaat langzaam richting de rust. Althans, de twee wedstrijden die nu lopen. Natuurlijk Graafschap, Feyenoord, Richard van der Maan. Het blijft maar 0-0, hè? Ja, het is teleurstellend wat er gebeurt vanmiddag tot nu toe... in deze wedstrijd op de Vijverberg. Heel weinig hoogtepunten. Feyenoord zwak krijgt nauwelijks kansen, zojuist een minuut of twee geleden eentje voor Bakal die er nog het dichtst bij was. Maar de winter die het hele seizoen al goed kiept voor de Graafschap redden op zijn inzet. En verder is het de Graafschap dat verdedigt, tegenhoudt het spel van Feyenoord, probeert te ontregelen. Heel af en toe is zich meldt op de helft van Feyenoord. Nu wel in deze fase iets meer vooruit probeert te spelen. Maar het is allemaal allesbehalve overtuigend. Nu is de bal aan de linkerkant op de helft van Feyenoord met Breinburg. De bal gaat over de zijlijn ingooi voor Pearl Frenkel, de linksback. Bezig aan zijn laatste seizoen waarschijnlijk in het betaald voetbal. En de klok tikt richting de 44 minuten. Frenkel, wat doe je nou? Gooit de bal zomaar in de voeten van een Feyenoord verdediger. Maar die ook weer heel erg slordig de bal over de zijlijn werkt. Dat is dan Bruno Martens Indy. En dus een nieuwe ingooi voor de Graafschap. Diep op de helft nu van Feyenoord. Met opnieuw Pearl Frenkel. Speelt zijn man uit. Dat doet hij goed. Er moet een voorzet komen richting de tweede paal. Maar die is dan weer bijzonder teleurstellend over het doel bij Erwin Mulder. Nee hoor, het lijkt nergens op... ...in deze eerste helft tussen de Graafschap en Feyenoord. Het staat nog altijd 0 tegen 0. Herakles Utrecht iets vermakelijker, Frank Wielaert. Ja, ik heb, een, uh, ik heb het tot nu toe uitstekend gemaakt, zelfs in uh, deze wedstrijd. Herakles, waarvan je het verwacht... ...nou ja, de wedstrijd met verlenging tegen AZ in de Benen weliswaar gewonnen... ...en dan in die roes gelijk in het begin van de wedstrijd... ...een doelpunt gemaakt door Armenteros, waardoor Herakles voorstaat met 1-0. Maar dat nou ook vrolijk doorgaat op jacht naar de 2-0. Alleen die jacht is nog niet geslaagd geweest. Eén kans voor Utrecht gezien in de eerste helft. Dat, dat steekt wat schril af tegenover wat Herakles laat zien uit het draai. Duplan vanaf randjes strafschopgebied net naast de goal van Pasveer gemikt. Nu dan nog weer een mogelijkheidje in de blessuretijd bijna van deze eerste helft. De laatste officiële tellen van die eerste helft die tikken nu weg. Terwijl de muur op afstand wordt gezet door scheidsrechter Tom van Siegem. En Duplan achter de bal staat. Hij gaat de neerleggen bij de tweede paal. Daar moet hij dan uh, uh, ingeschoten worden door de moesje. Maar dat is meer een kopper. En dat staat daarbij ook uh, achter twee Herakliden. En dat is het wel lastig inschieten. Weer een vrije trap nog. Nu wel in de blessuretijd. Halverwege de helft. Extra en uh, dan komt er komt de extra Minimale speeltijd twee eraan. Twee minuten extra tijd. Er zijn wat blessurebehandelingen geweest. Maar deze bal moet gemakkelijk ooh, gevangen worden door uh, Pasveer. Hij uh, staat niet in zijn doelgebied. Dus wordt daar niet beschermd door Tom van Ziegem. En uh, hij blijft in ieder geval wel weer staan. En deze aanval wordt ook weer afgeslagen. In de blessure tijd Herakles voor tegen Utrecht 1-0. We kijken nog even op het andere veld. Graafschap het gaat, uh, nog, uh, is nog aan het spelen, Richard van der Manen. Ja, we zitten in de extra tijd 0-0 nog steeds de stand. Misschien nu in de counter een kans voor Feyenoord na een afgeslagen corner bij de Graafschap. Dan wordt daar een overtreding gemaakt door Nalban Toglu. Dat is toch overduidelijk op Bruno Schaken. Maar de scheidsrechter Kuipers laat het spel gewoon doorgaan. En dus misschien in de tegenhaal nu een keer een kans voor de Graafschap. Met Poupon gaat het strafschopgebied in. Wordt verdedigd, daar uitstekend verdedigd door de Vrij. Maar het is ook Poupon die daar heel erg lichtzinnig probeert een tegenstander. Uit te spelen. Het ziet er allemaal niet best uit wat beide ploegen laten zien. En nu is het ook rust. 0-0 teleurstellende eerste 45 minuten hier in Doetinchem. Al rust bij jou Frank Wielaert? Nee, wij spelen nog 1-0 voor Herakles. De laatste teller van de blessuretijd tikken weg. Half minuutje staat er nog, maar het is de minimale extra tijd. Dus je weet nooit wat er daarna nog bij komt. Duarte over de linkerkant voor Heracles. En uh, een mannen uitspelen. Duplan in eerste instantie even uitkappen. Zij heeft dan wat meer ruimte. Centraal de aanvoerder. Vandaag voor Herakles Looms mee opgekomen natuurlijk. En dan besluit Looms om dan toch maar terug te spelen richting de eigen helft. Jason Davidson vangt daar de bal op. Die heeft de boodschap begrepen. Helemaal terug naar pas voor je randje. eigen stafsproepgebied. De doelman van Herakles die het hoogtepunt van Herakles in hun geschiedenis heeft gemist. Omdat hij geschorst was in die wedstrijd tegen AZ. Maar het hoogtepunt vandaag heeft hij niet gemist. Dat was de goal na drie minuten voor Armin Teros. Waardoor Herakles gaat rusten met een edel voorsprong tegen Utrecht. NOS langs de lijn. Hoe was het ook alweer? Opnieuw een matchpoint, een Olympisch goudpoint voor Oranje. Ja, een was van de gooi en nu moet Nederland het afmaken. Dat moet gewoon lukken. En een hele mooie rally was dit. En de spelers kijken elkaar aan en dan een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar Nederland nee, nu kan het komen. Nu gaat de bal naar ons werven. en maakt hij dan Olympisch goud? Nee, nog niet. De Janne wordt het die komt onder die bal. Nee, dat kan hij nooit meer doen. Ja! is goud. Ongelooflijk. Tiani slaat er wel uit. En iedereen een oh, ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk waar. Prachtig. Ole van der Meulen Hij rent door het veld heen. En eh, ik zie daar Bas van der Goor eh, op een aantal spelers op Peter Blanchier. Daar ligt. Het Olympische goud in 1996 in Atlanta. Zelfs gekozen tot sportmoment van de eeuw. Zoals Vreulich en Mark Hamer waren dat een gelegenheidsduel. En die Nederlandse ploeg kunnen we bijna dromen. Met zwerver Blanchet, van der Goor. Held van der Meulen en Gertsen. Maar een van de tegenstanders bij Italië was Vigor Bovolet. Een man met uh, nogal een grote haardos. Hij is inmiddels 37 jaar. Ik moet zeggen, was 37 jaar. Hij speelde nog altijd volleybal. Is gisteren in elkaar gezakt op het veld. Een hartaanval. En is daar vervolgens ook aan overleden. Hij werd in uh, 1995 nog Europees kampioen met Italië. En verloor dus met de Italiaanse ploeg de Olympische finale in 1996. Van dit treurige bericht weer terug naar de actualiteit van vandaag. Amsterdam, Rotterdam, het hockey. Gerard Groot. Nog vijf en een minuut te spelen, dan is het rust 2-2. Een aantrekkelijke eerste helft, dat is duidelijk dat hier de top van Nederland tegen elkaar staat te hockeyen. De koploper Amsterdam tegen Rotterdam. Rotterdam dat er zo ontzettend graag bij wil horen. Rotterdam dat er bij moet horen eigenlijk, als ze dat ooit een keer willen, dan is het dit jaar. Want volgend jaar ver, verliezen ze twee sterspelers, Robert van der Horst en Roderick Weusthof. Zij verlaten Rotterdam en dan zal het allemaal een stuk lastiger worden. Zij spelen een hoofdrol natuurlijk in de ploeg van Rotterdam. Robert van der Horst als de verdeler achterin. De man die de lijnen uitzet en of de man die ze af moet gaan maken. Althans, dat was tot nu toe het geval. 26 strafcorners scoorde hij uit de 16 wedstrijden die er zijn gespeeld. En hij had een mooie gelegenheid in die eerste helft om er in ieder geval nog eentje bij te maken. Maar zijn strafbal van 7 meter voor het doel van Klaas Vering ging hoog hoog over dat doel. En dat betekent dat Rotterdam de kansen laat liggen natuurlijk. Amsterdam aan de andere kant had maar twee mogelijkheden nodig. Uit strafballen van Take, take maar De eerste ging rechtstreeks raak. De tweede was op de lat. En die werd uiteindelijk door Teun Rohof in het doel van Rotterdam gespeeld. Zodat we, ik zei het al, een aantrekkelijke, goede, snelle eerste helft hebben gezien. Bijna nog 4,5 minuten, dan is het rust. En het is op dit moment 2-2. Ze werd achter in de eerste 500 meter, maar is in vorm. Zit er nog een plakje in voor Margot Boer, Sebastiaan? Het zou kunnen, maar ze is wel afhankelijk van anderen. De Anderen moeten dan fouten maken. De, de zeven dames die voor haar staan, daar moeten fouten gemaakt worden. Maar dat gebeurt wel vaak bij de 500 meter. Zowel bij de mannen als de vrouwen zie je dat er heel veel wisselvalligheid is. Dat er maar weinig rijders zijn die twee keer een hele goede 500 meter weten te rijden. Jenny Wolf, hebben we ook al in actie gezien, staat aan de leiding. De uitredend kampioen. 38-24 in de tweede omloop, maar na die 38-54 in de eerste serie zit er dik in dat Jenny Wolf na vier wereldtitels haar wereldtitel gaat kwijtraken. jing is de tegenstander. Weer de tegenstandster van Margo Boer. Jing-Yu, de wereldkampioene sprint. De nummer 2 van de 1000 meter van gisteren. Waar Boer trouwens derde werd. Ook jing viel een beetje tegen op de eerste 500 meter. 38-32. ready heeft geklonken. De startposities worden ingenomen. jing zit wat dieper voorover dan Margo Boer. Beide dames in één keer goed weggeschoten door de starter. Boer in de buitenbaan vertrokken. Dadelijk dus de laatste binnenbocht. Gaat aardig goed mee met Ying Yu. Alleen die, Al neemt hij wel in het tweede deel zeg maar, van de eerste 100 meter wat meer afstand. 10:49 openingstijd voor Yingyu. 10:75 openingstijd voor Margot Boer. Daar moet ze toch nog weer veel verbetering in uh, zien te krijgen in uh, de komende tijd. In het volgende seizoen. Margot Boer rijdt ver achter Yingyu aan. Yingyu zit beter in haar race dan in de eerste omloop. Yingyu komt uh, met voorsprong op Boer uit de buitenbocht. Met een behoorlijke voorsprong. Meter of 3-4 voor de Chinezen. De tijd van Wolf: 38:24. En hier is 37er, Ja, Jingyu haalt met A37-80 nu een heleboel tijd terug. 37-80, twee tiende maar boven het barrecord. En Jingyu gaat ermee aan de leiding in de tweede serie en in het algemeen klassement. Margot Boer staat nu al derde, die mag een medaille uit haar hoofd gaan zetten. Jingyu legt de lat hoog voor de dames, de zes dames die nog gaan komen. Gent, wevelgem even snel. Rio Lippens dus al dat schaatsen door die kopgroep die het langzaam ging begeven. Ja, kopgroep gaat het langzaam begeven, maar toch wel met de nadruk op langzaam. Want het tempo in het peloton is weer teruggezakt. Betekent ook weer dat dat hele tweede peloton met onder andere Philippe Gilbert weer heeft kunnen aansluiten bij die eerste hele grote waaier. En dat we dus weer een compleet peloton hebben met nog 66 kilometer te rijden. Wel nog steeds de mannen van Green Edge op kop. zag Zojuist ook Sebastian Langeveld, volgend jaar nog winnaar van de Omlopend Nieuwsblad. En dat is toch wel een man eigenlijk voor dit werk. Hij zou dit moeten kunnen. Dan zal hij het moeten gaan proberen bij de Kemmelberg die we straks gaan krijgen. We rijden nu Frankrijk uit met het peloton. De helling heet Le Vermont. helling nummer 4 is dat in het parcours. En daarna volgen de hellingen zich snel op tot en met de helling nummer 11, de Monteberg, Op 33 kilometer van de streep. Dat is een beetje het karakter van gent die aanloop, of de, de aanloop in de richting van de finish die is nog wel erg lang nadat we de bergen hebben gehad. Dat betekent dat de sprinters nog volop kansen hebben. En die sprinters ze zitten allemaal in het peloton. En ze proberen zich allemaal te sparen voor die allesverschoeiende massas. Prins straks, als hij er tenminste gaat komen. Voorlopig dus nog 9 man op kop. 4 minuten 19 voorsprong. 66 kilometer nog te rijden. Even naar de Nestor, naar geer de grote doelpuntje halen. 3-2 voor uh, Rotterdam. Jazeker, slotfase van de eerste helft. Nog 1 minuut precies te gaan. En Rotterdam scoort via Steve Edwards. Een droge knal van de kop van de cirkel. Onhoudbaar voor uh, Klaas Vering. En zo heeft Rotterdam dan ineens toch ineens verrassend die leiding genomen in de eerste helft. De eerste helft waarin Rotterdam toch wel. Iets het betere van het spel had. Missende strafbal zelfs via Roderick Woosdorff. Kon zich dat permitteren. En staat nog steeds daardoor met 3-2 voor. Door dat doelpunt van Steve Edwards. En dat ja. betekent dat in ieder geval Rotterdam laat zien dat het hier in het Wageningen Stadion tegenover Amsterdam, tegenover de landskampioen, wel degelijk tegelijk is hoor. Wel degelijk evenwichtig is in de wedstrijd. Met ik zei het al, een aantal goede kansen, een aantal betere kansen ook dan de Amsterdammers. De Amsterdammers die het tot nu toe hebben moeten stellen. Met twee strafcorners van Taken Taken, maar één keer raken. En één keer op de lat. Teruggesprongen bal voor Rohof. Dat zijn de twee wapenfeiten van Amsterdam tegen Rotterdam. Rotterdam dat nu op het middenveld in balbezit is. Via dezelfde Steve Edwards. De man die dat doelpunt zojuist maakte. De 3-2 voor Rotterdam. klikkende seconden weg. En weet Amsterdam dat het in de rust onder leiding van coach Taco van der Honert Even moet gaan bespreken wat ze daaraan moeten allemaal gaan doen. Want de Rotterdammers komen gewoon van een 2-1 achterstand terug tot een 3-2 voorsprong bij de rust. Dan gaan wij naar de ontknoping van de 500 meter vrouwen. Sebastiaan, we zeiden nog voor de eerste rit van Unema die gaat niet voor de medailles, maar nu weten ja. we beter. <laughs> ja, ja wij moeten samen we, moeten we ook moeten we ook nooit zeggen. Nooit, meer, zeggen. Ja. Nee. nooit meer toe laten verleiden. Ach ja. Een verrassing is altijd leuk. En je kunt wel zeggen dat Oenema de seizoen goed heeft ingedeeld. Gepiekt aan het begin van het seizoen. Toen ze Nederlands kampioen werd op de 500 en de 1000 meter. En ze lijkt nu te pieken aan het einde van het seizoen. Tweede na de eerste serie. Maar die Yingyu, Yu, 37-80, die gaat daarmee stijgen. In het klassement misschien gaat ze ook wel Richardson en Nesbitt voorbij. Die nu klaarstaan bij de startstreep voor het rijden van de laatste rit. De Richardson Amerikaanse gestart in de binnenbaan. Gisteren vierde op de 1000 meter. En Christine Nesbitt, die we tot dit seizoen eigenlijk tot een paar weken geleden... al het middellange afstandspecialisten noemen. Wereldkampioen op de 1500 meter in de buitenbaan. En Nesbit, die reed ook al in Berlijn. Een hele goede 500 meter stond ze voor het eerst op het podium. Dat kan ze dus tegenwoordig ook. Richardson op de baan op de kruising. Op dit moment met een meter of 15 uh, voorsprong op Nesbit Een groot verschil. En Nesbit slaagt er ook nog niet echt in om terug te keren. Heeft nog wel een binnenbocht waarin ze het verschil kan overbruggen. Doet ze natuurlijk voor een groot deel. Maar Richardson, de Amerikaanse voormen, namelijk, uh, voormalige inline-skatester... gaat deze rit winnen van Christine Nesbit En Richardson rijdt 38-22. En dat is niet genoeg om Jing Yu voor te blijven in het algemeen klassement. En de 38-42 valt tegen van, van Christine Nesbit En dat is ook niet genoeg om Jing Yu voor te blijven. En zo zie je, met zo'n sterke 37-er... maakt Jing Yu die matige eerste serie meer dan goed. Want ze staat nog steeds aan de leiding. En Ying heeft in ieder geval voor de eerste keer in haar carrière... een medaille te pakken op de week als je Jing Yu heet en als je wereldrecordhoudster bent op de 500 meter... en je bent de regerend wereldkampioen. Dan wil je maar één ding, dan wil je natuurlijk goud. En het zou wel eens kunnen, hoor. Het zou wel eens kunnen dankzij die tweede serie... die 37-80, 38-08. Dat is de tijd die Sangwa Lee moet gaan rijden... om wereldkampioen te worden. Dat is de tijd die ze moet rijden om Yingyu voor te gaan blijven in het algemeen klassement. Yingyu dus nu op 1. Richardson nu op 2. Nesbit nu op 3. En wat zal er ook door het hoofd heen gaan van Thijsje Oenema. De 23-jarige uh, dame die tegenwoordig woont hier in Herenveen. Uit de ploeg van Renate Groenebold. Die het applaus ontvangt van het Tielf publiek. Strak bij Thijsje Oenema. Zwarte zonnebril op haar hoofd. Nou ja, zonnebril, Er zit zo'n doorzichtig glas in tegen de rijwind vooral. Ze gaat starten in de binnenbaan tegen de Olympisch kampioene, tegen Sang-wa Lee. Twee keer in de geschiedenis van de WK afstanden stond er een Nederlandse vrouw op het podium na de 500 meter, Marianne Timmer. ...behaalde Brons in 1999. Ook hier trouwens in het 10 uh, ijsstadion. En in 2008 deed Annette Gerritsen de, dat nog eens een keertje ook, uh, over. Ook Gerritsen toen dus Brons. Thijs Junema kijkt naar het ijs, naar de rode lijn. Kijkt nu weer vooruit. Sangwali, buitenbaan, het zwarte pak van de Koreanen. Neem de starthouding in. Diepere starthouding bij Sangwali. In één keer goed weg kan Thijs Junema haar eigen race goed rijden. Ze moet zich niet laten opjutten door een eventueel snel vertrek van Sangwali. Ze moet haar voordeel uit halen. En dat doet ze goed, want ze gaat op dit moment... Goed mee met Sangwali. Lee. Goeie openingstijden. 10.25 voor Sangwali. 10 10.36 voor Thijs Soenema. op de kruising. Hoe klein is het? Dacht ik daar te zien bij Thijs Soenema? Verlies wat snelheid. Nou daar komt Lee. Lee komt richting Thijs Soenema gereden. Lee gaat Thijs Soenema hier verslaan. Want ze heeft de binnenbocht. En dan moet ze alleen maar overeind blijven in die binnenbocht. Om het verschil te maken naar Thijs Soenema. Dat verschil heeft ze gemaakt. Of komt Oenema nog terug in de laatste meters? Nee, dat komt ze niet. Thijs Soenema moet doorrijden voor een medaille. Lee moet doorrijden voor de wereldtitel. En die pakt ze met. 37,66 Wint ze namelijk de tweede serie. En wordt ze wereldkampioen. Maar Thijs Joenema heeft brons. En komt, in, de komt op het, uh, in hetzelfde rijtje. Van Marianne Timmer en Annette Gerritsen. Want Sangwa wordt wereldkampioen. Jingju wordt tweede. Maar de derde plaats van Thijs Joenema. In het klassement op de 500 meter. Mogen we echt zien als een grote prijs. Voor deze Vriesin. Brons voor Thijs Joenema. Achter Sangwa Lee. De, wer uh, de wereldkampioen. En de Jingju op de tweede plaats is geëindigd. Mooi begin van dag 4 van de WK-afstanden in Heerenveen. We gaan weer even terug in de tijd. Edwin Cornelissen loopt rond hier in beeld en geluid... en we moeten nu even wat zachter gaan praten. Want Bert Voorthuizen fluisteren, fluisteren, fluisteren, fluisteren. Want uh, wat is ongeveer uh, het volume wat je moet produceren, Bert? Heel weinig. Je moet altijd met biljarten met je stem een beetje dempen. Want je zit in een zaal en iedereen kijkt naar je. Dus op het moment dat je aan het praten bent over biljarten... dan gaat iedereen naar je kijken van... hey, het is een concentratiesport. Dus als ik dan wat harder geluid had... Wat... En ik heb wel eens gehad dat het de leuke grappen waren: de Posten, mij en Willem Ruijs. Dus zat ik te lachen in de zaal. En iedereen keek onmiddellijk naar mij: van... wat is hier Hoza nou aan het doen met die koptelefoon op? We gooien het volume even iets omhoog, Bert. We hadden het zojuist over uh, de motorsport. Ja, het contrast met biljarten natuurlijk uh, totaal anders. Uh, hoe versta je eigenlijk biljarten? Want het lijkt me heel moeilijk als radiosport. Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om uit te leggen dat een bal aan de linkerband ligt of aan de rechterband ligt. Dat was ook niet de bedoeling. Het was de bedoeling gewoon dat je meldde... hoe de stand van de wedstrijd was, wie de kampioen werd. Of had het ook gewoon een beetje met de klank te maken? Is toch leuk dat gefluister op de radio? Nou, je moet het er wel bij doen. Want als je hard gaat praten, dan wordt het natuurlijk niet leuk met biljarten. Dus je moet het, altijd je stem een beetje terugbrengen. Maar het is meer een visuele sport. Dus vandaar dat uh, biljarten eigenlijk op televisie hoort. En de radio alleen de verslag kon doen van wie de wedstrijd won. Toch werd het gedaan hè? op de radio. Had je het idee dat het altijd serieus genomen werd? Wel, het was... Serieuzer dan het nu genomen wordt tegenwoordig. Dat komt natuurlijk ook. op Sport evolueert. Het is nu voetbal, nog eens voetbal. En dan krijgen we schaatsen, hockey en dat soort dingen. Miljarden blijft een C-sport. Uh, je hebt het al een hele tijd gedaan. In de jaren zeventig begonnen? Ja, ik denk dat Gerard de Groot de eerste was. En ik denk dat Henk Kok de tweede was. Ik denk nummer drie. Ik denk dat ik 38 jaar meest verbonden ben aan de langste lijn. Dus met recht een oud gediende, veel meegemaakt in al die jaren. Wat was nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Het leukste wat ik meegemaakt heb was het Europees kampioenschap bandstoten in Luxemburg. Toen uh, zat er een technicus bij, me die keek naar de autosport en toen was er een crash van Ellen Prost van de baan. En toen moest ik een verslag maken van de boljatten en toen heb ik gezegd: nou, ja, als voor de luisteraars die de autosport leuk vinden, Ellen Prost is destijds gecrasht. Maar hij leeft nog gelukkig, dus alles is goed. En dat was een combinatie van biljarten en autosport die middag. Dat heb ik als uniek ervaren toen. Ja, je kon gelijk het nieuws meegeven wat dat betreft. Uh, we hadden het al over de status van biljarten op dit moment. Hoort het nog steeds thuis op de radio, vind je? Ja, zeker wel. Want het, we hebben wat biljarten betreft natuurlijk heel Dick Jaspers wereldkampioen. We hebben met Poelen een paar jongens die wereldkampioen zijn en Europese kampioen zijn. Dus ik vind dat het biljartsport erbij hoort nog steeds. Met dus die befaamde fluisterklank, Tom. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half vier geweest. We gaan naar de hoofdpunten. Mark Visser. Langs de A28 ten noorden van Zwolle is vanmiddag een helikopter in een meertje terechtgekomen. Er zaten twee volwassenen en een kind in. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Omdat de helikopter eigendom is van ondernemer Henny van der Most, gingen er berichten rond dat hij zelf in een toestol zat. De politie kan dat niet bevestigen.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 En VNO-NCW-voorzitter Wintjes wil dat het kabinet en gedoogpartner PVV in de katshuisonderhandelingen niet alleen besluiten te bezuinigen, maar ook hervormen. Hij zei in het tv-programma Buitenhof dat het 1 voor 12 is. Wintjes wil aanpassingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de zorg. Hervormingen zijn volgens Wintjes hard nodig. Wil Nederland zijn triple E-status kunnen behouden? Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files door werkzaamheden. Zo staat er op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en zuid 6 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen zevenhuizen en het gouw Aqueduct. En op de A27 Utrecht richting Almere, daar staat tussen de knooppunten Lunetten en Reinsweert 3 kilometer. Twee minuten over half vier. U bent weer terug bij de tienduizendste langs de lijn. En voor de tienduizendste keer gewoon live verslagen van voetbalwedstrijden. Bijvoorbeeld de graafschap tegen Feyenoord. Begon aan de tweede helft. Richard van der Made. En hopelijk wordt het wat beter. Anderhalve minuut zijn we bezig. En Feyenoord echt serieus nu op jacht naar doelpunten. Dit moet hem nog gaan worden. Bakal Nee. Stuit dan weer op Jan-Paul Sijs. Een minuut daarvoor ook een grote kans meteen al voor Feyenoord. Met Cicé die in de ploeg is gekomen. Cabral is achtergebleven in de kleedkamer. 0-0. Herakles tegen Utrecht, de bekerfinalist, kwam heel snel op voorsprong en dan gingen ze ook mee de rust in Frank ja, eigenlijk heeft de gewoon verzuimd om een wat zekerder voorsprong te nemen. Een 2-0 of een 3-0 voorsprong voor rust tegen Utrecht. Dat enorm tegenvalt in Almelo. Geen enkele echt hele serieuze kans heeft weten te creëren. Maar ja, die 1-0 voorsprong geeft Utrecht nog alle kans om nog iets uit deze wedstrijd te halen. De tweede helft, 30 seconden geleden begonnen. Ja, gaan we eerst weer even fietsen. Gio Lippens, Gent, Wevelgem zijn ze nou eindelijk achterhaald, die kopgroep. Nee, nog steeds niet Tom. Nou, 3,5 minuut is het verschil. 60 kilometer een beetje hebben ze nog te rijden. tot aan de finish. En straks dan krijgen ze de Kemmelberg voor de eerste keer. En daar moet het gebeuren. Maar het peloton is alweer een stukken gebroken. Dat gebeurde zojuist juist bij het oprijden van de Banenberg. Een smalle passage. Je zag het daar gewoon stilvallen. Een paar renners die omvielen. En dan breekt het hele peloton. En we wisten dat Lars Boom daar achteraan reed. Rancho had een lekker band gehad. Kreeg een nieuw wiel van Maarten Chalingi. En dat betekent dat Rabobank even niet bij. De les is een paar Rabo-mensen wel voorin. De mannen van Van Kanselij zitten er ook nog goed bij. De sprinters van One t Fry, hebben we ook nog wel gezien. En natuurlijk de wereldkampioen, want die rijdt zo ongelooflijk attent. Mark Cavendish in Milaan Sanremo Remo zakte die door het ijs. Voorlopig zit hij er nog bij. En wij gaan meteen weer even luisteren naar onze Belgische vrienden. Uh, wat, wat, wat ga je nu eigenlijk spelen? Een Noorderman. Hier is opnieuw voicemail. No I could feel it from the start Ain't hey, no couldn't stand to be apart Ain't hey, hey, no something about you caught my eye Ain't hey, hey, no something moved me deep inside Ain't hey, no I don't, don't know, know what you did boy but you had it Ain't hey, hey, no And So oh my mother, my brother, my sister, and my friends, my and the others, my lovers, lovers, from past and present ends. every time I see you, everything starts making sense, a bop, bada, bop. do your thing, honey. Ain't boom, boom, what a man ga, ga, boom, you boom, boom, to ain't you, a ain't a what a man ga, boom, You hey, no, ain't boom, a white man boom, boom, on a got planet was what you do hey, no, You're the boom, kind boom, of guy You got soul, you got class ain't no other man no ain't no other man Christina Aguilera in de uitvoering van Voicemail de nieuwe album heet Ladies First ze zijn bezig aan een Nederlandse tournee en op 7, uh, 7 april aanstaande staan ze in de kleine Comedie. Voicemail. En ik zag onze oude muziekman Herman van der Velde hier swingend door het gebouw lopen. Ik neem aan dat het door de muziek komt, Richard van der Made, want zijn club staat nog niet op voorsprong. Hè? Nou, swingend is het alles behalve wat Feyenoord en de Graafschap hier vanmiddag laten zien. De Graafschap dat nog steeds stand houdt. 0-0, 52ste minuut. En ja, ik kijk naar het gezicht van Ronald Koeman. Dat is ook alles behalve vrolijk. Jan Vreeman die vandaag de honneurs waarneemt bij de Graafschap. Omdat Richard Roelofsen een schorsing uitzit. Ja, kan toch ook alles behalve tevreden zijn over het spel van zijn ploeg. Want de Graafschap in balbezit is uitermate pover. Nu ook weer zo'n bal van achteruit van Jan-Paul Zijs, die helemaal niemand bereikt. Gewoon... In de handen van Erwin Mulder. Terwijl er helemaal niemand van de graafschap in de buurt was. Nu misschien Feyenoord met El Amadi. De eerste minuten van de tweede helft wel goed op begonnen. Guidetti speelt de bal naar de linkerkant. Naar Cissé die dus ingevallen is voor Cabral. Ook hij onzichtbaar bij Feyenoord in de eerste 45 minuten. En we krijgen een ingooi nu voor de Rotterdammers. Feyenoord zal deze wedstrijd natuurlijk toch moeten winnen. Wil het in de buurt blijven van de ploegen bovenin. Een gelijkspel betekent toch een beetje afhaken voor de ploeg van Koeman. De ingooi gaat genomen. Worden. Aan de linkerkant van het veld wordt verdedigd door Vermoed. Dan is het Bruno Martens Indi die probeert zijn tegenstander te passeren. Dat mislukt opnieuw. De bal gaat opnieuw over de zijlijn via de Israëliër Deal Vermoed in de winterstop overgekomen. Gehuurd van Kaiserslautern. De ingooi inmiddels genomen. spectaculaire omhaal richting het strafschopgebied naar Guidetti. Die ook nog niet heel veel heeft kunnen doen. Via de winter gaat de bal dan weer uit het strafschopgebied. En zo blijft de Graafschap voorlopig stand houden. En is het na 54 minuten 0-0 nog steeds. Herakles tegen FC Utrecht. Het is toch niet te warm om te voetballen, Frank Wielard? <laughs> voor Utrecht misschien wel hoor. Want uh, het is, uh, ja, wat Utrecht betreft, gewoon een hele slechte wedstrijd. 1-0 achter na 52 minuten tegen Herakles. Herakles, dat uh, voor de rust in ieder geval wel de kansen heeft gehad om uh, een aantal doelpunten te maken, daar slechts één keer in slaagde. Maar Utrecht stelt. ...ernstig teleuren vandaag. en eh, Ondanks een aantal wisselingen die al hebben plaatsgevonden in de ploeg van eh, Jan Wouters... ...die eh, overigens alleen nog maar zijn handtekening hoeft te zetten... ...dan mag hij nog eventjes blijven bij FC Utrecht. Ik kan dat zeggen, omdat Fijn of iets even wacht... ...met het nemen van een vrij trappaardig eh, boogballetje in de richting van Terels. ...maar die bal wordt weggewerkt. En dan Takaki, die een van de invallers bij Utrecht die de bal probeert onder controle te krijgen. Maakt daar wat woeste gebaren bij. Maar uh, zorgt er dan daarmee ook wel voor dat Utrecht in balbezit blijft. Achterhoede van Utrecht, druk gezet van de hoorn. Dan maar even die bal in de richting van de Moege gepompt. Natuurlijk de aanvaller ideaal om op die manier aan te spelen in de lucht. Maar de Moege maakte deze wedstrijd ook een aantal zwaaiende bewegingen met de armen. Die allemaal worden afgevloten door Tom van Siegem. En dus de vrije trap voor Herakles. is pasveer. vindt Looms aan de linkerkant. De hoogte. Van de middellijn en even de combinatie met Bruns in de richting um, uh, van Duarte is, uh, is dat. En dan gaat Herakles via Duarte helemaal naar de andere kant, naar Breukers. Nog steeds de hoogte van de middellijn is uh, de bal Kwanza aangespeeld, toch maar weer naar achteren toe, naar Davidson. Die ook nog niet als debutant in de probleem is gekomen tegen FC Utrecht. En uh, Heracles dat de bal nu rond speelt op het middenveld. Ook zijn eerste serieuze kans van de tweede helft nog moet creëren. Oh, en dan kiest Looms net de verkeerde kant. Die denkt Amateros gaat naar links om vrij te komen. En Amateros precies op het moment dat hij de paas dreigt te krijgen gaat hij naar rechts. En daarmee is de eerste mogelijkheid voor Heracles. Na rust in ieder geval verkeken. Eentje voorrust benut tegen Utrecht. 1-0 dus voor de ploeg uit Almelo. We zijn dol op tradities ook. Van... Ah, dus krijgt u de rust dan bij de manhokjes Haag. IC Oranje Zwart, 0-2. Amsterdam-Rotterdam, daar zitten wij bij. Pinoké Scharweide, 2-1. Nee, we gaan eerst even naar Frank Wilaert. Dan is de eerste aanval van Utrecht. Die uh, op doel gaat. Ook direct raakt. Niet de eerste poging van Van der Gun. Want daar spuit hij nog op pasveer. Maar de voorzet van Van der Marel. In tweede instantie wel weer door Van der Gun uh, ingeschoten. Het is al de derde keer op rij dat uh, Van der Gun uh, een doelpunt maakt. En daarmee Utrecht weer volledig in de wedstrijd schiet. In de beginfase van die tweede helft. Van der Gun zet Utrecht op 1-1 in Almelo. Snel door met die rusthanden Tom. Ik hou het niet meer. Ja, nee, waar waren we? We hebben Pino K. 2-1. Kampong Den Bos. Mark Lammers blijft het goed doen. 2-0 voor Den Bos. Daar staat SCRC lager. 2-2. Bloemendaal Hurley staat 2-0. En Gerard De Groot. Ik zei het al. Amsterdam, Rotterdam. kennen een ruststand van 2-3. ...verandering ingekomen. gekomen, want uh, Rotterdam uh, doet het uitstekend. Uh, hockeyers doen het beter dan de voetballers uit Zuid tot nu toe. Want de Rotterdamse hockeyers door Roderick Weussoff... ...dit keer niet eens een strafcorner, maar gewoon een velddoelpunt. Drie minuten na de rust, uh, 4-2, is de voorsprong inmiddels van Rotterdam. Rotterdam, en ik zei het al, dat in de eerste helft een uitstekend gezicht liet zien... ...dat uitstekend hockey de vele kansen creëerde... ...en dat uh, nu onderstreept en aantoont dat het wel degelijk een echte topploeg is in deze competitie... Dat Rotterdam wel degelijk een kandidaat is om het uh, landskampioenschap... dit jaar te gaan veroveren. En dat zal dan moeten tegen hetzelfde Amsterdam. Want Amsterdam is aan de andere kant uh, de beste ploeg... Uh, in de Nederlandse competitie. Amsterdam is ook titelverdediger. Maar die titel die staat straks op het spel, hoor. Dat voorspel ik je nu al in mei, als de play-offs gespeeld gaan worden... en Rotterdam er vast bij is. Rotterdam leidt tegen Amsterdam. Op dit moment zeven minuten na de rust. Afgetekend met 4-2. Gent-Wevelgem, het gaat er geen massasprint worden, Gio. Nou, de kans is heel groot dat er een massasprint wordt, Twan. Want uh, dat is toch een beetje het karakter van deze koers. Ik heb het al eerder gezegd, uh, meestal eindigt het wel in een massasprint. Of uh, we krijgen toch nog een groepje dat op het einde weg uh, sprint. En uh, ervoor zorgt dat uh, de sprinters in ieder geval met lege handen achterblijven. Voorlopig een compleet uh, peloton over de Kemmelberg. Compleet dan achter die kopgroep aan. Kopgroep die uit elkaar is gevallen bovenop uh, de Kemmelberg. Natuurlijk zijn er dan mannen die die lange vlucht moeten bekopen. Want ze zijn al weg vanaf uh, de achtste kilometer. In deze wedstrijd dus uh, ruim lang zijn ze aan de leiding geweest. En nu moeten ze die inspanningen bekopen. We zagen langs Boom langzamerhand opschuiven op de Kemmelberg. Hij heeft gewacht op Mark Renshaw na die lekke band. En heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat de sprinter van de Rabobankploeg terug kon komen in dat uh, peloton. 52 kilometer nog te rijden en dan zijn ze begonnen aan die smalle afdaling. Maar ik zei het eerder ook al minder gevaarlijk dan vroeger. Want toen moesten ze van de steile Kasseienkant naar beneden. En dat was gewoon vragen om ongeveer. En nu rijden ze van een soort fietspad naar beneden, zoals wij dat zo mooi in Nederland kennen. En dan draaien ze rechtsaf een wat bredere weg op. Maar ja, wat is breed hoor, je kunt er niet met twee auto's naast elkaar rijden. Zo smal is het hier allemaal op die hele mooie Kemmelberg, die er prachtig bij ligt in de lentezon. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton, teruglopen 2 minuten en 13 seconden. Over 15 kilometer krijgen we de tweede passage van de Kemmel. En daar, daar moet wat gebeuren, want dat gebeurt altijd in Gent-Vevelrum. Eindje Oosterhuis en Total Touch. En Touch Me Here and There. Amsterdam, Rotterdam er vallen veel goals, ja, het is een uh, fantastische wedstrijd ook in de tweede helft. 3-2 was het met uh, rust voor Rotterdam. En zojuist scoort uh, Simon Childs de 5-3 in het voordeel van ja, nog steeds Rotterdam. Want uh, Teun Rohoff scoorde zojuist 3-4. Dan dacht je, ja, Amsterdam kruipt een beetje dichterbij. Amsterdam komt een beetje in de buurt van uh, de Rotterdammers. Maar de Rotterdammers blijven uitstekend uh, partij geven. Wat zeg ik beter partij geven. En dat blijkt wel uit dat uh, doelpunt van Simon Childs zojuist. En Rotterdam leidt dus hier in het Wagenstadion. In het uh, thuishonk zeg maar, van uh, Amsterdam, waar Amsterdam zo moeilijk te verslaan is, leidt Rotterdam gewoon brutaal. 13 minuten na de rust met 5-3. Twente speelt gelijk. Straks hebben we AXP-SV. Kortom, ook daar worden punten verspeeld. En dan zou je toch denken, daar moet Feyenoord van kunnen profiteren, Richard. Ik moet het nog zien hoor, vanmiddag. Het is nog steeds 3-0 of 0-0, moet je mij nu horen. 0-0 ja, ja. was het, maar wat leuker met wat goals. Maar tot nu toe niet het geval hoor. Nee, het was de graafschap zojuist dat misschien wel de beste kans kreeg van deze wedstrijd. Een enorme blunder achterin bij Feyenoord. Erwin Mulder, de doelman, vergaloppeerde zich. Breinburg bracht de bal voor bij uh, El -Hasno. En die had eigenlijk moeten scoren, maar de bal werd door de vrij van de doellijn gehaald. Dat was eigenlijk de beste kans voor de thuisploeg. Aan de andere kant moet ik zeggen dat Feyenoord de tweede helft wel goed is begonnen. Met kansen voor Cissé, nog een schot gezien van Guidetti. Maar daarna is de ploeg van Koeman toch ook weer ver teruggevallen. En is het de graafschap dat nu eindelijk in deze wedstrijd iets meer lef toont. Waardoor het ook wat leuker hier en daar wordt om na te kijken. Aan de andere kant moet je ook weer direct daarbij zeggen dat er heel veel balverlies is aan beide kanten. Cynisch gelach ook vanaf de tribunes als er weer van alles fout gaat voorin bij de Graafschap. Maar toch ook bij Feyenoord. Nu misschien een vrije trap aan de rechterkant van het veld met Jordi Klaasie Die heeft een goede voorzet. Brengt de bal richting het strafschopgebied. Dan is het Saijs die weer uitverdedigt. Feyenoord dan toch weer wat verder weg van het strafschopgebied. En vanaf de eigen helft wordt de bal er dan opnieuw ingepompt richting Schaken. Die kan de bal in één keer nemen. Doet dat ook. En dan met de vingertoppen is hij er net nog bij. Yves de Winter, de keeper van de Graafschap, houdt die bal tegen. En zo blijft het na 64,5 minuut nog steeds 0-0. 40 jaar doet hij al hockey en heeft nu met de coaches afgesproken veel. dan kom ik ook veel in de uitzending. Gerard ja, Groot. Ja, het is niet de saaiste wedstrijd, hoor. Die ze hebben bewaard voor de tienduizendste langs de lijn. Wat een duel, zeg. Amsterdam tegen Rotterdam. 2. die was het bij de rust. In het voordeel van uh, Rotterdam, het werd 5-3, dat meldde ik zojuist. Het is 5-4 geworden. Don Prins scoorde voor Amsterdam. En ik zei het al, het is niet de saaiste wedstrijd... maar het is ook qua schouwspel fantastisch. Op het scorebord is het spannend, maar op het veld ook, hoor... En het het gaat uitstekend. Twee topploegen van Nederland zijn hier aan het werk. Dat is wel duidelijk. Amsterdam 4, Rotterdam 5. Nog 20 minuten te spelen. De bekerfinalist, Heracles tegen Utrecht. Toch een tegenvalletje, die maken, Frank. Ja, behoorlijk. En daarna heeft Utrecht ook de kans laten liggen. Tot twee keer toe zelfs om hier op voorsprong te komen. Ook nog direct na die 1-1 de Moesje was er door. En eigenlijk kon hij zo de bal of over Pasveer... of zelf nog langs met Pasveer met bal en al. En Pasveer heeft natuurlijk recent nog de geschiedenis tegen zich... met die overtreding tegen Vitesse die hij maakte. En dan maakte hij zich zo klein mogelijk om geen overtreding te maken. Kreeg hij toch een rode kaart. En nu ineens 1 tegen 1 tegen de Moeze. Hij maakte zich zo lang mogelijk... en plukte de bal van de voet van de Mouge keurig volgens de regels. En dus was Utrecht die kans in ieder geval kwijt. Daarna Takaki nog, terwijl Pasveer die bal nog aanraakte. Takaki in één keer die bal uit de lucht plukte. Spectaculaire omhaal was het. half hoog. Maar uh, hij raakte de bal net ietsje te vroeg en joeg de bal hoog over de goal van Pasveer heen. Utrecht dus meteen ook maar los nu ze begonnen zijn met uh, doelpunten maken. Alleen uh, uh, is het nog maar bij eentje gebleven. En Herakles heeft toch inmiddels ook wat uh, wissels moeten toepassen. Everton eraf, Feyenoord iets eraf. Voor hen terug. Gourie en uh, Pedro. En daarmee moet de aanval weer wat kracht krijgen van Herakles, want die wedstrijd uh, waarin je de bekerfinale bereikt, heeft ook wat kracht gekost. Nu over de rechterkant uh, door, Breukers en uh, Goerië ingespeeld. Die raakt de bal kwijt aan uh, Kali. Kali kan dan gelijk uh, de middellijn oversteken, de moesje wegsturen. De moesje staat buiten spel. Dat is goed gezien door de assistent scheidsrechter. En daarmee is weer een countermogelijkheid van Utrecht omzeep geholpen. Herakles heeft het ineens lastig gekregen in de tweede helft tegen Utrecht. 1-1 is de stand. Gent-Wevelgem, Gio Lippens, de Camelberg, We er ernaar langs de rand. Ja, één keer hebben we hem al gehad, Tom. De tweede keer, die komt straks over een kilometertje of zeven, acht. Voorlopig zijn de twee koplopers, want die hebben we nog op dit moment. Twee koplopers, Iza Gire en Loent, Dat zijn de twee mannen die uit de kopgroep ontsnapt zijn. En die rijden nu met een lichte voorsprong op de rest van de kopgroep. De mannen die daarachter hebben moeten lossen, rijzen de banen berg op. Dat is dat hele smalle bergje waar straks, waar zojuist Renshaw de lekke band had. Waar Lars Boom te ver naar achteren reed. Waar Boom uiteindelijk Renshaw weer terug moest brengen. ...naar de Kemmelberg. Dat zijn allemaal inspanningen die je maar beter niet kunt plegen... ...in de finale van deze wedstrijd. Want we hebben nog maar 46 kilometer te rijden. Twee mannen aan de leiding dus. Daarachter de restanten van de kopgroep. En dan dat hele peloton met al die sprinters erbij. En met mannen die het misschien wel gaan proberen. Want zojuist zagen we een demarage van Philippe Gilbert. Dat is toch de laatste waarvan je het verwacht op dit moment. De man die niet goed in vorm schijnt te zijn dit seizoen. Maar toch een soort wanhoofdspoging deed om even weg te rijden uit het peloton. Duurde niet lang. Hij werd teruggepakt. Pak peloton nu compleet, voorlopig is daar even wapenstilstand. Iedereen bij elkaar, zo meteen zal de strijd gaan ontbranden... als ze de Banenberg en daarna natuurlijk de Kemmel opdraaien. En er worden meer plekken gefietst. Het criterium internationaal is gewonnen door Cadel Evans, de toerwinnaar. De derde en laatste rit werd vandaag gewonnen door de Fransman Pierrick Federigo. Hij was de snelste in de kopgroep van vier, waar ook Evans deel van uitmaakte. De toerwinnaar van vorig jaar had gisteren al de tweede rit gewonnen... Tweede werd Federico in het algemeen klassement. De Nederlander speelden geen enkele rol van betekenis. Tom Dumoulin werd uiteindelijk 43ste. Oenema pakt brons op de 500 meter bij de vrouwen. En wand gaan we ook richting de ontknoping van de 500 meter bij de mannen. Moet nog wel een aantal ritten rijden zoals Jan Timmerman. En misschien ook wel een Nederlandse medaille. Want Michel Mulder heeft het heel goed gedaan in de eerste serie. Hij wordt vijfde in 34-99 gezet. Maar 1200ste van een seconde achter de winnaar van die. Uh, of 1900ste, moet ik zeggen, van een seconde achter de winnaar van die eerste serie. TBMO, de Olympisch kampioen. Zij komen allemaal straks in actie. Michel Mulder in de tiende rit tegen Jamie Greg. Elfde rit, Georgi tegen Lopkov. En die TBMO in de twaalfde rit tegen Pekka Koskela, de Finn. Die tweede werd op 700ste achter Mo in de eerste serie. Nu kijk ik naar Jan Smekens. En ik ga dadelijk nog een keer kijken naar de tweede start van Jan Smekens en Kang Sok Lee. Want Jan Smekens startte vals in de, bij de eerste poging. Jan Smekens die in de eerste serie slechts 21ste werd. Ja, dat is nog heel, heel wat anders dan de derde plaats die hij vorig jaar behaalde. Achter trouwens Kyu Lee en Giorgi Kato. Maar Jan Smekens maakte een enorme fout in de eerste bocht, de eerste binnenbocht. En daar verloor hij heel veel tijd mee. Kang Sok Lee eindigde de slechts als dertiende ook. 35-30 voor deze 27 20-jarige Koreaan. Zij gaan terug naar de startstreep en wij gaan eerst naar Frank Wilaerts. Ja, gooie kaart voor uh, Alje Schut. Zijn tweede gele kaart. Het is Duarte die er door is en Schut is te laat. Tackelt Duarte. Duarte gaat onderuit. Het was al een de tweede gele kaart voor Schut, want uh, hij had al eerder uit frustratie de overtreding gemaakt in de eerste helft toen het nog niet liep bij Utrecht. En de aanvoerder moet er dus af. Utrecht met zijn tiende tegen de elf van Herakles. en we gaan naar Richard. Ja, daar is hij dan toch weer. John Quidetti. Onzichtbaar in deze wedstrijd. Maar hij brengt in de 71ste minuut Feyenoord op een hele belangrijke 0-1 voorsprong. Het 19e doelpunt van de zweet voor Feyenoord dit seizoen. En er gaat weer een hoop geknoeien aan vooraf. Want niemand stapt. Het ziet er niet goed uit. De paas van achteruit, Quidetti. Dan is het de winter die grabbelt En tussen twee man in scoort Quidetti dan van een meter of 12, 13. En zo is het dus. 0-1 voor Feyenoord. En het is ook wel terecht. En wij gaan terug naar het schaatsen, naar Sebastian. Waar Jan Smeekens bezig is aan de tweede serie 500 meter. En moet proberen om met een goede tijd op een lekkere manier nog afscheid te nemen van het seizoen. Vorig jaar nog derde op de 500 meter. Maar dat zit er nu naar die moeilijke eerste serie niet in. Rijdt wel richting Kang op de kruising. Jan Smeekens door de tweede binnenbocht heen. Houdt hij die bocht altijd lastig voor een sprinter op de 500 meter. Hij komt heel netjes door die bocht heen. Netjes binnen de lijnen Jan Smeekens. En gaat Kang Sok Lee ruim verslaan in een 34er. 34,99. Ja, als hij die fout niet had gemaakt in de eerste serie, dan, dan, dan. Maar goed, 34,99. Daarmee zet hij in ieder geval even Tiof weer op de bank. En Jan Smekens voorlopig aan de leiding in de tweede omloop. Maar hij doet niet mee in de strijd om het goud. We gaan nog even heel snel naar Gerard de Groot. Gerard huis hoe staat het nu weer? Het is 5-5 geworden, kwartier voor het tijd. En weer de inleiding, Strafkorner van Takema. Die werd gestopt door Blaak, de doelman van Rotterdam. Die kwam terug bij Rohoff, die miste. De bal kwam toen op de kop van de cirkel bij Klaas Vermeulen En nu gaan de scheidsrechters praten, want Rotterdam is heel erg boos. Zegt dat de bal boven het hoofd was geslagen. Stiks dus, gevaarlijk spel, zegt Robert van der Horst. Nou, We gaan eens afwachten wat dat gaat opleveren. Maar voorlopig staat er op het scorebord 5-5. En even kijken wat er op de scoreborden staat bij de voetbalwedstrijden. De Graafschap tegen Feyenoord staat een kwartier voor tijd op 0-1 door een goal van Guidetti. Hier tegen Utrecht 1-1, Armenteros 1-0 en Van der Gun 1-1. Dan was er een rode kaart voor schut. En eerder vanmiddag eindigde AZ tegen RKC in 1-0. Een goal van Goodmanson. En straks om half vijf integraal te volgen, zometeen hier bij Langs de Lijn. Ajax tegen PSV, de topper in de Eredivisie. Kortom nog genoeg te beleven de komende uren hier in deze tienduizendste aflevering van het sportprogramma op Radio 1. Graag tot zo. En Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.